En dan gaan we nu luisteren naar het interview van Maya Kop en Pim Groof. met Willem van de Tempel, huisarts in Zandvoort. over de inenting met de AstraZeneca. Daar komt-ie. Uh, goedemorgen, goedemorgen Willem, we mogen elkaar niet hebben afgesproken. Je ja. bent uh, huisarts bij Huisartsencentrum in Zandvoort. En je hebt Pardon. goed nieuws voor ons. Ja, uh, het goede nieuws is dat wij uh, zaterdag 17 april. in de Cor-Corvalen uh, gaan vaccineren.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 Ja, nou ja. dat is voor ja. mij wat dat betreft voldoende. Ja. Ja. Ja. En als je kijkt naar heeft Israël alle mensen met die geloof ik ligt geloof ik het, het, het meest voor op de enting, hè? Het vaccineren? Nou ja, volgens mij zijn er nog wel wat, wat kleinere landen die heel erg hard gaan. Hè. Maar ik denk qua de wat grotere landen is, is Israël wel ja, het meest uh, succesvol in het massaal vaccineren. En als je naar de coronacijfers daar kijkt, hè